Jan van der Putten met het NOS-journaal. De ernstig zieke Russische oppositieleider Navalny is in Berlijn opgenomen in het Academisch Charité ziekenhuis. Vanmorgen landen ze vliegtuig in de Duitse hoofdstad na een vlucht uit Omsk in Siberië. Navalny, de bekendste tegenstander van president Poetin, werd donderdag onwel in een vliegtuig. Volgens zijn medewerkers was hij vergiftigd. Artsen in Omsk zeggen dat zij geen sporen van vergif konden vinden. Volgens hen heeft Navalny een zeldzame stofwisselingsaandoening. Volgens zijn medewerkers was zijn toestand tijdens de reis naar Berlijn stabiel. Zuid-Korea neemt landelijke maatregelen om de opleving van het coronavirus een halt toe te roepen. Grote bijeenkomsten worden verboden, kerken gaan dicht en fans zijn niet meer welkom bij sportwedstrijden. De Zuid-Koreaanse minister van Volksgezondheid maakte de maatregelen bekend na ruim 300 nieuwe besmettingsgevallen. Eerder deze week werden de maatregelen voor Seoul al aangescherpt. Dezelfde maatregelen gaan nu landelijk gelden. Na bijna een jaar is het weer onrustig in Zuid-Irak. In de stad Basra probeerden demonstranten gisteravond het regionale parlementsgebouw in brand te steken. Ook gooiden ze Molotovcocktails naar de politie. Eerder deze week schoten veiligheidstroepen met scherpe oprellende actievoerders. Vorig jaar oktober vielen bij hevige protesten in Basra honderden doden. Dat leidde tot de val van de Iraakse premier Mahdi. De leiders van de protesten van toen zijn slachtoffer van moordaanslagen, zeggen de betogers. En de Iraakse regering doet volgens hen te weinig om hen te beschermen. Bij Safari Park Beekse Bergen zijn vannacht twee vissers mishandeld. De twee mannen uit Haren lagen te slapen in hun tent bij een kanaal... toen ze door vier mensen werden belaagd. Ze werden geslagen en gestoken met een kapotte fles... en liepen volgens de politie flinke steekwonden op. Ze werden behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, zon en wolken en van het westen uit buien... met vooral in het noorden kans op onweer. Vrijwel wind en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. De werkzaamheid daarna negen zorgen voor vertraging. Vanuit Amstelveen naar Alkmaar rijdt het langzaam tussen Aalsmeer en Afrit Haarlem zuid Over 6 kilometer kost je 10 minuten extra. En die 10 minuten vertraging heb je ook op de A22 vanuit Velzen naar Beverwijk. Daar rijdt het langzaam over 3 kilometer tussen knooppunt Velzen en knooppunt Beverwijk. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. Tot zover de verkeersinformatie.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 from you I'll fall heavily I've seen those looks you're sending me This is the way it's meant to be There's nothing left to talk about from you.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 geluidsoverlast, als je kijkt naar het lastigvallen op, op, op strand en boulevard... Van, van vrouwen met name. We hebben het over wildkamperen, wild lachgasproblemen, algemene drugsoverlast. Er worden zelfs aanhoudingen verricht in verband met schietpartijen. Nou ja, en, en, en daar kun ik me toch niet echt aan de indruk onttrekken. dat dat allemaal fantastisch gaat en in de kiem wordt gesmoord, nee. Nee, nee dat, uh, dat blijkt me niet. Um... Ja.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 wil met iedereen samenwerken om de, de goede dingen voor elkaar te krijgen en te bereiken. Zeker. Zeker. Er is geen uitsluiting bij. Nee, dat doe ik niet aan. Nou, dankjewel uh, voor deze inclusieve woorden. Uh, en ik uh, een hele fijne dag nog. En ongetwijfeld spreken we voor elkaar binnenkort weer. Nou, Daar ga ik ook vanuit. Hartelijk dank. Dankjewel, Marco. Succes. Succes. Nästan alle världens vackra misser har jag mött Och jag tyckte alla sköna var och fina Men när jag kom hem till Värmland Mötte jag en Värmlands jänta Och hon är för mig det allra sötaste bland annat. Lilla söta fröken Fräken I från fryken Blev miss Värmland nu i år. Spöstars låt när hon genom staden går, billasta fröken fräken ifrån friken, hon är blond som ängens råd vackras ut av alla flik och jag såg. Hon gör bilden av det sköna värmeland. Och hon passar i vid medelhavet Strand, hon med köarna och skogorna vi vandrar hand i hand. Hå som kallstad solaskiner hon så glatt. Och hon lockar oss till kärles fölas grat. Hon är den som jag bedrar mest och ni ska veta att. Lilla sötavruchen vruchten, ki fryken, hun Honne blond als engels rood, wakker als stuita vallen flink nu trekken trekken.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 But she always knows her place. She's got style. She's got grace. She's a winner.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 Door veel jong volwassenen gelezen wordt En die hebben echt. Uh, naar een hele poos uitgekeken naar uh, dit deel. Uh, dus die loopt uh, onwijs goed. En dat is een vast publiek wat daarvoor komt, moet ik zeggen. Ja. Oké, okay, leuk. Goed nieuws. Nou, nummer vier. Nummer vier, dat is een boek van uh, Jet van Vuren. Uh, Giftspoor. Uh, ja, dat gaat over drie uh, vriendinnen. die uh, samen op reis gaan naar Engeland. En daar. Uh, ja, het is een spannend boek. En, uh, een thriller en daar uh, ja, van alles meemaken. En, uh, een vermoorde vrouw die gevonden wordt en ja, daar gaan ze naar op zoek. Uh, dat is een heel... de uh, regisseur moet het allemaal gewoon lossen. Dus dat, dat, dat, dat moeten we zelf gelezen. Maar uh, Jess van Vuren die heeft nog niet zo gek veel geschreven. Maar uh, ja, dit is uh, leuk dat het uh, voor haar ook nu... Uh,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 Maar schrijf, uh, is het nog steeds van dezelfde schrijver of is het net zoals bijvoorbeeld Coelberau uh, dat uh, de, de erfgenaam van gaat de Christen iemand anders dat nu laat schrijven in dezelfde stijl? Nou ja, dat, ja ik, ik, het is verschillend. Er komen van Appie Appiebaantje komen nog steeds series. Uit, uit die serie komen nog steeds ook uit. En af en toe lezen je dat hij weer door een ander geschreven is. Maar er staat er bij deze niet bij. Dus uh, volgens mij is dit gewoon nog een. Uh...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 Okay, wat interessant. Het was een heel bijzondere man. Een heel leukste sessie die ik ooit gehad heb. Er zijn er wel vaker signeersessies. Uh... Ja, we ja, de laatste tijd is het wat nee, rustiger. Want het, niet, het is wat moeilijker om de mensen te pakken te krijgen. Maar we hebben er al heel wat gehad hoor. Uh, Joop Braakhek en uh, Taflet En Klien. En uh, ja, twee jongens met, met voetbalboeken. Uh, ja, van alles nog wat. Nou, spannend. Er wordt tijd voor een nieuwe c sessie En ook de is natuurlijk de tweede geweest. Maar dat was onder corona, want dat past in de Brunen natuurlijk nooit... als je daar een sessie hebt met een populair schrijver. Nee, dat gaat op dit moment dat ook een beetje afgehouden. En vroeger was dat gewoon... joh, je kon bellen aan een uitgever en dan kwam die langs. Ja, tegenwoordig gaat dat allemaal via bureaus en dan moeten we natuurlijk...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 With nowhere inside to put our heads We hang them out the bus instead What an experience this is for us A trip into Kingston on a minibus It's a little too adventurous for to wake up on a minibus. We can't understand a thing being said What's Rub-a-Dub style we say to the dread The whole bus is laughing as though it's a joke It doesn't take much to crack up these folks One-stop driver! off a man from the back So the whole damn bus had to stop and unpack of many to let off the Town and on downtown, the conductor collects our fare and smiles. White girls, that's all of American style. What an experience this is for us—a trip into Kingston on a minibus system.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 ja been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city All around people looking half dead Walking on the sidewalk harder than a match. chair yeah. But tonight it's a different world Go out and find a girl Come on, come on, if that's Just right. Despite the heat, it'll be alright And babe, don't you know it's a pity the days Can't be like the lights in the summer In the city Summer in the city ZANG Begun, I may sail on many a sea Her shores will always be home to me O oh, island in the sun will to me by my father's hand All my days I will sing in praise